Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Duitse stad Kassel zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om op te betogen tegen een demonstratie van extreem rechts... Ze beschouwde samenkomst als een provocatie. In Kassel werd begin juni de politicus Walter Lupke... bij zijn huis doodgeschoten. Hoofdverdachte is een rechtsextremist... die eerst de moord bekende, maar daarna zijn verklaring weer introk Hij zit nog altijd vast. Het gebied in Kassel waar de rechtsextremisten demonstreren... is door de politie hermetisch afgesloten. In de stad zijn nog geen incidenten gemeld. Vulkaan Etna in Italië is vannacht weer uitgebarsten. De meest actieve vulkaan van Europa spoot vannacht lava en as uit... De lava stroomt langs de zuidoostelijke helling naar beneden... over een lengte van zo'n anderhalve kilometer. Vanwege de aswolken werden twee luchthavens in de buurt gesloten. Ze zijn vandaag weer gedeeltelijk open. De 3300 meter hoge Etna heeft regelmatig kleine uitbarstingen. De laatste grote uitbarsting van de vulkaan was eind 2008.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 Het dodental van de hevige moesonregens in Zuid-Azië is opgelopen naar 152. In de sta Indiaanse staat Assam zijn bijna 5 miljoen mensen getroffen door de overstromingen. Tienduizenden mensen hebben geen huis meer en bivakeren in opvangkampen... die in allerlei door de overheid zijn ingericht.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 Welkom kom terug bij Zonvoort op zaterdag bij CFM met uh, als eerste plaat naar het nieuws en weer uh, de single van de London Beat en You Bring on the Sun. En dat hoop ik zeker ook, want vanavond hebben we natuurlijk uh, Dancing in the Streets. Blijft het droog, uh, Albert-Jan, vanavond? Ze zeggen van wel, hè? Vanavond wel, maar het, het was net even buiten, maar het misde er een beetje. Hmm. Maar goed, als het zonnetje nog weer terugkomt, uh, ik hoop het wel. Maar in ieder geval, voor vanavond is het droog voorspeld. Mooi, mooi, mooi. Goed. Wat gaan we nu twee allemaal doen? Ja, nou, uiteraard, natuurlijk al rond de klok van half vier de evenementenagenda. Uh, dus houdt u pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rond ons prachtige dorp uh, Zandvoort. Wat dacht u van? Uh, twee dagen racen op het circuit Zandvoort tijdens de DNRT-races. Uh, uh, Vandaag allemaal vrije trainingen en uh, races, en morgen een, uh, een heuse endurance race van tien uur. De race begint morgen om 8 uh, uur en om 6 uur hopen men te finishen. Verder is dus het freestylen uh, ter hoogte van uh, uh, op het strand, ter hoogte van uh, wat was het ook alweer? Uh, het Palace, yeah. Palace, Hotel, Palace Hotel. Klopt. Dat allemaal meer daarover rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda. Natuurlijk hebben we nog uh, Zandvoort nieuws in het kort, ook uit nieuws uit de regio. Uh, DTM is gefinished. We hebben verder nog vervolgens uh, voor u de Tour de France. Met uh, vandaag uh, een uh, etappe over 117,5 kilometer. Met de finish op de Tour Malais. En uh, dat is een 19 kilometer lange klim naar de top van de Tour Malais. Dat bleef nog wat. De renners hebben momenteel nog iets meer dan 60 kilometer te uh, gaan. Uh, verder, natuurlijk, uh, sportkort. We kijken ook nog met een linkse oog naar het British Open. Dan hebben we het over golf. Joost Luiten heeft de kut overleefd, de Tiger Woods en McElroy helaas niet. Luiten staat momenteel op min 1 loopt op hole 11. En heeft is gedeeld daarmee 45ste. Hij zit dus in het peloton om het zo maar eens te zeggen. En de, de kopgroepen die moeten allemaal nog starten. Dus dat gaat nog door tot laat vanavond. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, de ZFM Zandvoort. We hebben het weer druk. Dankjewel Albert Jan. En meekijken doe je via www.zfm-live.nl Zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio. Wij zeggen goeiemiddag en hier is Three Nights. Three Nights at the motel the street lights in the city palms me what you want when you want you want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 From a nick down to the waist, I be my feelings involved. She started turning my calls to flaws, turning the walls and barricades. And I'm too.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 Een heerlijke single deze van Dominique Fiek en Three Nights. Zo dadelijk gaan we naar Overveen gaan we het hebben over uh, Kraantje Lek, want er is goed nieuws over Kraantje Lek. Er is namelijk een uh, nieuwe eigenaar en uh, die gaat uh, Kraantje Lek uh, voortzetten op uh, zijn en haar manier, want het is een koppeltje. Daarover straks meer met Albert-Jan, maar eerst gaan we terug naar 85 met Starship en dat is gewoon een stap als nou. in your eyes I see a paradise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 En zo so is je UFM is al bijna 30 jaar jouw lokale radio en tv. dat is Can't Stop As Now. Dat was hem, de single van Starship uit 1985. Ja, ik zei het net al, een kraantje lek in Overpeen is heropend. Volgens mij een groot feest daar, Albert-Jan. Ja, want het is wel enige tijd te koop gestaan. Maar dat is verleden tijd, want... Het is voor de nieuwe eigenaar Robert van Berkel een droom die uitkomt. Hij heropende onlangs het restaurant Kraatje Lek in Overveen. Altijd hoopte hij al dat het op een dag van hem zou zijn. Dat je bij een historisch pand van 500 jaar oud mag bepalen hoe het gaat... dat is een leuke bezigheid. Onze collega's van NH Nieuws gingen bij hem op bezoek. Ja, uniek. En, uh, bijzonder dat het, dat het gelukt is om deze locatie over te nemen. En ik denk dat het uh, altijd al, dat ik hier langs fietste en reed, uh, dat ik dacht van als er één plek is die ik naast het wapen van Kedemant stinkende emmer zou willen uitbaten, is dat, uh, dat kraantje lek. Ja. Dat je toch aan zo'n historium pand van 500 jaar oud, dat jij daar mag bepalen hoe het, hoe het gaat worden. En dat is, dat is wel heel leuk. Ja. In de omgeving van Overveen is Kraantje Lek een begrip. En het restaurant is sinds vandaag weer open onder een nieuwe eigenaar. De holle boom, de duin en het historische karakter van het restaurant is iets wat bij velen herinneringen oproept. Ja, wij zijn speciaal vanuit Nieuw-Leuzen, is aan de andere kant van het land, uh, hier naartoe gekomen als die open was. Uh, omdat uh, wij dus zeg maar een soort traditie hebben om hier af en toe een pannenkoek te eten. We hebben hier heel veel herinneringen liggen. Goede herinneringen. Uh, jeugd, uh, veel spelen, uh, feestjes hier gehad, uh, ja, het bekend ja, bijzondere plekje hier in de buurt. Ja. En ik ken het van vroeger. Toen ik nog paard reed, dan reden we hier achter in de duinen. Dan was het altijd leuk, zo die helling af. En met uh, school vroeger, met sportdag buiten. Dan moesten, ze hadden het net over, dan moest je tien keer het uh, duin op en neer uh, rennen. De gasten hebben hun eigen geschiedenis met de plek, maar toch moet ook de eigenaar getest worden. Kent hij de historie van zijn eigen restaurant? Ik wist eigenlijk nooit waar het kraantje Lek vandaan kwam, uh, maar dat weet ik inmiddels wel. Uh, dat het van vroeger van de, van de tonnen waar ze vroeger een kraantje op sloegen. En uh, dat ging af en toe mis. Op een vat met wijn of met uh, bier. En dan sloegen ze een kraantje erop. En dat, als het niet goed ging, dan ging de ton ging, ging lekken. En daar komt eigenlijk de naam Kraantje Lek vandaan. Nou, afgelopen week was de heropening van Kraantje Lek. Met de nieuwe eigenaar Robert van Berkel. Zeker een heel mooi restaurant om een keer een kijkje te gaan nemen. Daarbij de Holle Boom. Dat ken jij ook nog wel, Albert. jij nog niet? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat ja, ja, ik ken ja. mooi historisch pand. 500 jaar oud. En nog steeds open als restaurant. En vlakbij Salford dus uh, ga daar een keer een kijkje nemen. En dit is John Farnham en Your de Voice. Nieuws over uh, Kraantje Legoria, John Farnham en Jor de Voice. Zometeen nog meer goed nieuws en dan gaat het over uh, de duiversport. En de duifersport is het is ook heel groot met uh, onder meer uh, Pauline en Jaap Kroon. Daarover veel meer naar Avici en SOS.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 Love it. around yeah. you yeah. De dansbare muziek draaien we zeker voor je. Dat was Avicii en SOS. Ja, we gaan eens even bij de duiven kijken. En dan gaan we natuurlijk naar Jaap en Pauline Kroon. Ja, en wie denkt dat de duivensport alleen voor gepensioneerde mannen is... zit er helemaal naast. Er bestaan nu ook een heuse Ladies League. Dit is een competitie tussen vrouwen... die zich vol passie op de duiven storten. Zo ook de Zandvoortse Pauline Kroon. En onze collega's van NH Nieuws gingen bij haar op bezoek... Paulien. Hallo. Dat is een van je wedstrijdduiven. Dat is een van onze wedstrijdduiven, ja. Wie dacht dat de duivensport alleen maar voor oude gepensioneerde mannen was, die zit er helemaal naast. Ik kan er niet eentje op commando roepen. Het zijn geen hondjes, helaas. Er is nu zelfs een heuse vrouwencompetitie. En Pauline Kroon is een van die duivenmelksters. Wij hebben dit jaar voor het eerst bij de NPO, dat is het overkoepelende orgaan, zit een vrouw in bestuur. Ja. En die heeft de Roorse Ringen bedacht. Oh, ze hebben roze ringen? Deze duiven hebben roze ringen. Dat is speciaal voor de vrouwencompetitie? Speciaal voor de vrouwencompetitie. Hoeveel vrouwen doen dit nou? Over het algemeen niet zoveel. veel. Het komt zijn, dat? Ja, dat weet ik niet. Het zijn meestal de mannen die dat, uh, die dat doen. Nou, ik vind het heel leuk. Het is natuurlijk heel belangrijk dat vrouwen deelnemen aan de sport. Ik denk ook dat het een, uh, een upgrading is voor, de hele, voor het hele gebeuren. Behandel jij de duiven nou anders dan je man? Ik denk zelf dat ik het niet doe persoonlijk. Als er wordt gezegd je moet dit dat en dat geven, die en die hoeveelheid dat doet zij uitstekend om precies de hoeveelheid te geven die er is. En ik kijk een beetje naar die duiven en ik denk nou het is zo ongeveer goed. Ik, ik denk wel dat vrouwen uh, wat, uh, misschien wat tuttiger zijn. En wat, wat doen ze dan? Uh, praten tegen ze, namen geven. Ze geven ze soms namen vernoemd naar de plaats waar ze het hardst op gevlogen hebben bijvoorbeeld. Of uh, bij ze zitten in het hok Doen en ze, ze tam maken. Nee, ik doe dat niet. Dat, dat, heeft, niet? Uh, nou, dat heeft meer een reden omdat ik allergisch ben. Allergisch voor duiven? Ik ben helaas allergisch voor duiven. Ja. Dus, uh, oh, wat, waar krijg je dan last van? Uh, <lacht> dan ga ik niezen. Ze <lacht> zijn nog niet echt superstrak in mijn ogen. Ja, die moeten nog even aan de bak. Want zaterdag staat er alweer een wedstrijd op het programma. Ze moeten trainen. Hoe doe je dat? Dan laat ik ze los en dan gaan ze vliegen. Behalve nu. Het is altijd zo. Kom op. En toen werden ze het hok uitgejaagd, uh, uh, Albert-Jan, om uh, te gaan uh, vliegen. Geweldige reportage van uh, NH Nieuws. Ja, maar wij hadden vroeger toch uh, op onze kabelkrant ook altijd de uitslagen van ja, de Ja, hoe de duiven vlogen. Hoe de duiven vlogen. Ja. Dus ik bedoel, dat is, dat, is al, dat is bijna antiek, maar uh, kunnen we dat niet meer herinvullen? Ik heb het heel lang geleden heb ik het ook gedaan, duivenmelker. Ja. Ja. En het is niet alleen voor oude mannetjes, want ik was een heel jong mannetje dat ik het ook deed. Dus uh, ja. Maar ik bedoel, als er nog steeds wedstrijden worden, worden gevlogen... waarom zouden we die uitslagen niet melden? Zo is dat nou. We kunnen het er een keer over hebben. We kunnen het opperen. We kunnen het opperen. <lacht> gaan we, gaan we <lacht> bij deze doen. Dankjewel in ieder geval voor de geweldige reportage. De collega's van NA Nieuws bij de familie Kroon. Jawel. En er zijn nog veel meer duivenmelkers. Familie Papers, ook een hele grote. En uh, ja, nou, de rest kan ik ook allemaal opnoemen... maar daar ben ik toch wel even bezig. Duivensport leeft ook in Sonforts.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 van een uh, lekkere plaat, deze van uh, Justin Timberlake en Say Something. Vier minuten, overal vier, betekent tijd voor de evenementenagenda. En albert al zei het al, hij gaat uh, niet verder dan tot eind juli. Nee, klopt, want uh, er zijn zo, zoveel evenementen... Uh, uh, en dan zou ik een half uur nodig hebben. Maar goed, deze keer een, een wat kortere. Maar goed, allereerst. Natuurlijk kunt u nog tot uh, met 27 juli uh, in het Reuzenrad plaatsnemen, de View... En die staat op het Badhuisplein. En dan kunt u Zandvoort vanaf grote hoogte bekijken. Het 55 meter hoge Reuzenrad de View biedt vanaf het Badhuisplein een spectaculair uitzicht over Zandvoort aan zee en de wijde omgeving. Een ritje met de View duurt ongeveer 10 minuten. Dus nog tot en met 27 juli is het Reuzenrad de View te bezoeken op het Badhuisplein. Zoals ik al zei, vandaag en morgen een internationaal freestyle frisbee toernooi. Vandaag begon het om 1 uur en morgen begint het ook om 1 uur. Vandaag is dat laten we zeggen de vrije training. En morgen wordt er dan uh, gejureerd door de mede-collega's... wie het beste kan jammen en zeker wie de meest mooie trucs kan uithalen... met de freestyle frisbee. Dat vandaag en morgen dus ter hoogte van, wat zei ik alweer, het Palace Hotel. Vandaag om 1 uur begonnen en morgen wederom vanaf 1 uur. En op het circuit een evenement georganiseerd door het Dutch National Racing Team. Een competitierace vandaag en morgen. Vanmiddag zijn er voornamelijk races. Met de Peugeot, de Max 5 Cup, de BMW, de V360 Cup, de Squadra Italia, etc. Etcetera, etcetera. Het programma loopt tot ongeveer kwart voor zes vandaag. U bent van harte welkom om deze laagdrempelige raceklasse te bezoeken op het circuit. En morgen gaan de Dutch National Racing Team door met de 10 uur endurance race. En die, is morgen, en die start is morgenochtend om 8 uur en uh, dan tot 6 uur dezelfde dag. Een 10 uur lange durende endurance race op ons circuit Zandvoort. Ik, uh, we noemden het al in het Zandvoort nieuws in het kort. De EK Zandsculpturen ligt alweer achter ons. Maar u kunt nog tot 7 november van deze sculpturen genieten. En er is een heuse uh, zandsculpturen-tocht uh, uh, uitgestippeld voor u... zodat u geen van de zandsculpturen hoeft te missen. Kijk voor meer informatie even op de website www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl Dan gaan we naar 26, 27 en 28 juli. Dan is er een Music and Hippie Festival... Met een knipoog naar Woodstock, want dan is het ongeveer 50 jaar geleden dat dit legendarische openlucht popconcert werd gehouden in Amerika. Van 26 juli tot en met 28 juli: Music in Hippie Festival, a tribute to Woodstock. Dat speelt zich allemaal af op het Badhuisplein. En het is een drie dagen Love, Peace and Music, het Zandvoort Boulevard bij Amsterdam Beach. Vele live optredens, hippie market, een food market, live music en de beachclub en vele vele evenementen meer. Dat allemaal op 26 juli tot en met 28 juli tijdens de Music Hippie Festival en tribute to Woodstock. En natuurlijk de, de traditionele Ibiza en Hippie weekmarkt op de 26 juli die ontbreekt ook niet. Die is van 2 tot 8 uur die dag op 26 juli. En de locatie is wederom natuurlijk het Badhuisplein. Dan gaan we natuurlijk ook 29 tot en met 31 juli Pride at the Beach. Volgt u alle informatie die in de Zandvoortse krant en op de radio daarover verschijnen. En het, wordt het feestje van vorig jaar gaan ze nog even dubbel en dwars overdoen. Met feesten, een foto-expositie en natuurlijk een Pride at the Beach parade... doet de Gay Pride Amsterdam van 29 tot en met 31 juli ook weer het strand en het dorp Zandvoort aan. Dus dat wordt een mega festival... Maar vergeet u ook niet dancing in the streets vanavond. Tussen 7 en 8 gaat het weer beginnen. Heel goed gezegd. Heel goed gezegd. <laughs> het evenement Dancing in the Streets. Zo avond. is het allemaal En uit. het blijft droog. Allemaal DJ's op vier podia. En een negen mans en misschien ook wel vrouwenformatie op het gasthuisplein. Lekkere muziek, overal in het centrum van Sanfort. Dat wordt genieten van een uurtje tot 7-8 ongeveer. En hier is Boyzone in Picture of you. When they say that I would be To take. I couldn't see it, I didn't want to know I'll let you in and let me down Boybands doen het altijd enorm goed in de muziek. One Direction bijvoorbeeld, Take That. En ook dit is een boyband, Boyzone. He, allemaal gillende kleine meisjes. Maar een andere boyband waar dat ook zo bij was, Albert Jan. Hm? Gillende kleine meisjes. Ja, dat verwacht je niet. Denk je meer aan Ruud Jansen. Maar dat is de Beatles. Ja, dat is ook een echte, echte boyband geweest. En natuurlijk heel groot geworden in de muziek. Ik kijk naar buiten, zie donkere wolken, zie lichte wolken. Ja, wat gaat er worden? Last night I Dit soort muziek krijg je gewoon zin in de zomer. Nou, de zomer komt eraan. hè. Van de week met temperatuur zo rond de 31 graden, maar liefst. Helemaal geweldig, joh. De Madonna en La Isla Bonita. Vanmorgen in uh, Goedemorgen Zandvoort hadden ze het over het uh, namenmonument Monument. Uh, wat er gaat komen met uh, Paul Olieslagers. Helaas ging de uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort niet helemaal goed. Maar volgende week uh, zaterdag zijn ze weer gewoon uh, te horen tussen 10 en 12. Op de zaterdagmorgen onze collega's terug naar het na uh, namenmonument. Ja, op 4 mei uh, 2020 zullen in de, in de Tweede Wereldoorlog omgekomen... ...Joodse inwoners van Zandvoort bij een nieuw monument worden herdacht. Stichting Joods Monument Zandvoort vindt dat de huidige veel, te, veel kleinere monument... ...geen recht doet aan het leed en hoopt uh, al langere tijd op een geschik, uh, geschikter monument. En die gaat er nu komen. We kijken samen met NH uh, Nieuws even terug op de herdenking. Zandvoort herdenkt vandaag de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse inwoners. En zoals altijd gebeurt dat bij het Joods monument, dicht bij de boulevard. Wat vond u van de herdenking? Uh, mooi, uh, ingetogen, sober zoals het hoort. En heel fijn dat er heel veel jonge mensen bij waren. De herdenking is toch wat anders dan andere jaren. Het is de laatste keer voor burgemeester Meijer dat hij hier spreekt. Hij neemt na twaalf jaar afscheid in september. En het is belangrijk dat wij ons blijven verdiepen in de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. En het is waarschijnlijk ook de allerlaatste keer bij dit monument. Ja, wij vinden eigenlijk als stichting dat dit kleine monument uh, niet recht doet aan het leed wat uh, in Zandvoort gebeurd is. U vindt het te klein, te beperkt? te klein, te beperkt. Ja, het wordt in de Volksmond hier in Zandvoort ook wel het ziggo-kastje genoemd. Dus ja, als, als je dat al krijgt over een monument... dan wordt het toch wel tijd om na te denken over iets anders. En er is al hard nagedacht over het nieuwe ontwerp. Wat wij als stichting willen, dat is een monument... wat uh, de, de breedte van de gevel van de oude synagoge krijgt. En, uh, die heeft op deze plek gestaan, hè? Ja, die heeft, die heeft hier achter ons gestaan. In die synagoge daar, uh, zat een punt aan, een soort neus als het ware... Dat is de Ark van Noah, daar werden de Tora-rollen in bewaard. En die wordt eigenlijk ook als een soort uitstulping in het monument teruggebracht. In dezelfde maat als dat die in de, in de synagoge was. Ook zullen alle namen van de ruim 300 omgekomen Joodse zandvoortes erin verwerkt worden. De gemeente staat er positief tegenover, maar wil wel dat het comité eerst met de omwonenden in gesprek gaat over het ontwerp. Inderdaad, het nieuwe monument gaat er komen. Nog even ter aanvulling zijn de 300 omgekomen Joodse zandvoorters... die geen eigen graf hebben. Die komen dan zeg maar, met de naamsvermelding op het nieuwe monument. Dank aan NA News voor deze reportage. Als ik de dj's een beetje ken uit Zandvoort, dan denk ik aan DJ Nop. Die zou deze plaat best wel kunnen draaien vanavond uh, tijdens Dancing in the Streets. Uh, daar bij Lauro en Hardy. DJ Nop met een danceclassic van Lina Lewis en Claire Staal. Dus Nop, mocht je het horen, draaien is leuk. En uh, ja, wat, wat gebeurt er nog meer vanavond allemaal tijdens uh, Dancing in the Streets? Ja, ik ga eens even kijken waar, waar wanneer en hoe laat uh, wat draait. Laten we zeggen. Zoals gezegd, dus vandaag is het de beurt aan Dancing in the Streets. Een evenement waarbij dj's op verschillende podiums ervoor zorgen... dat de voetjes van de vloer kunnen gaan vanavond. Op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort... is een Soulful House live gespeeld door Maison Tonal. Een negenmans die housemuziek live speelt. Strakke beats, soulful zang en swingende ritmes. In de Haltestraat is het ook weer een feest bij de diverse cafés. Bij het café Lauder en Hardy bij het dj-nop de spits af... ...waarna de bezoekers terug in de tijd zullen gaan met Frankie Goes... ...Frankie Wild Chill Fink Vinyl wordt gedraaid. Wild Child, dat <laughs> is een oude oude café. Oh, Wild Child. Uh, oké, okay. hier in Zandvoort? Ja, oké okay. in de steeg. in de steeg. Kerksteeg. Wordt gedraaid door niemand minder dan Radon Ramonski. En als afsluiter draait Maxime de beats tot de late uurtjes. Bij Café 4 en Café Anders wordt het ook weer feest met DJ Mickey, DJ Ricardo en No stripe C. Wanneer de beeldschone NOC C in de dj booth stapt... is iedereen het erover eens. Zij is zowel een plezier voor het oor als voor het oog. Was dat niet waar jullie het gisteren over hadden? Ja, oh, ja, ja, ja, ja. Zij woont nog in Zandvoort, toch? Ja, ja, nou weet ik niet of ze nog woont oh. hier. Uh, dan gaan we even door. Chin Chin, Klikspaan en Friends hebben samen ook een mooi programma neergezet... met DJ Lady Mix, DJ Remy, DJ Jethro Galung. MC Janto en DJs Brian Chundros en Santos. Wie kent ze niet? De energie van Brian Chundros en Santos straalt van het podium af als zij draaien. Ze treden op in de grote clubs, podia en festivals in heel Europa. Dus nou, die voetjes gaan we, door, gaan we van de vloer in de, in de streets van Zandvoort. Vanavond vanaf? Vanavond vanaf uh, de, tussen 7 en 8. 7. <laughs> hij, hij, hij blijft leuk en uh, volgens mij krijg je deze vanavond ook te horen hoor. Danny Yankee. En uh, Snow, ja, een nieuwe single uitgebracht van uh, de oude Informer. Como Dile a ja. tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en party. Dile a tus amigas que andamos ready. Quiere que todo el mundo la vea. yo, pum pum, girl, con calma. Yo quiero ver como ella no maneja. Me ves pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, pinteame lo que sea. A la que yo pum pum girl. Ya vi que está solita, acompáñame. La noche de nosotros tú. Deze uitzending is live op zaterdagmiddag. Maar we worden herhaald op de maandagmiddag. Dus dan zeggen we goeie maandagmiddag. Maar het gaat wel redelijk keren he, en met het onweer op dit moment. Ah, het valt, valt best wel mee. Maar Joost nu dan wel wat gedonder hier in Salford? En net hadden we de zon nog. Nou, laten we hopen dat het in ieder geval uh, vanavond er droog blijft... tijdens Dancing in the Streets. Met al die DJ's op vier podia in het centrum Gasthuisplein... en drie uh, in uh, de Hattestraat hebben we het over uh, Laurel en Hardy uh, onder meer. Uiteraard uh, Café... Uh, uh, even, even denken hoor. Oh, de Chin Chin en uh, Friends. En natuurlijk uh, ook uh, bij uh, Café 4 en anders. Dus vanavond weer uh, lekker uh, de dansschoenen aan en lekker gaan dansen. Dansen in de straat. Doen we ook met deze. Real to Real and I Like to Move It. Like to Move It, Move It. I'm not